Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft in een asielzoekerscentrum in Dronten een Syriër opgepakt... die mogelijk van plan was om een terroristische aanslag te plegen. De aanhouding was al op 28 november, maar is nu pas bekendgemaakt. Het OM heeft meteen ingegrepen toen ze door de AIVD getipt werden. In het bericht dat wij van de inlichtdienst hebben gekregen... stond dat deze man het jihadistische gedachtegoed aanhing... En dat hij een aanslag wilde plegen en dat hij ook op zoek was naar een vuurwapen daarvoor. Uh, en dat meer informatie hadden we op dat moment niet. Maar vanwege de dreiging hebben we besloten om diezelfde dag nog in te grijpen. Volgens Doem had de Syrië nog geen concreet doelwit voor een aanslag. De man zit voorlopig vast en mag alleen met zijn advocaat praten. In de Egyptische badplaats Hurghada is een Nederlander doodgestoken, melden Egyptische media. Buitenlandse Zaken bevestigt alleen dat er inderdaad een 31-jarige Nederlandse man is overleden, maar zegt niets over de doodsoorzaak. De Egyptische Veiligheidsdienst zegt dat er een vechtpartij was in een, in een café. De Nederlander raakte gewond aan zijn buik en overleed ter plekke. De politie is bezig met onderzoek en probeert erachter te komen waarom de Nederlandse man is neergestoken. Inbrekers hebben gisteravond een enorme buit meegenomen uit een woning in het centrum van Rotterdam. Ze stalen tassen en sieraden die samen een waarde hadden van 100.000 euro. Toen ze alles hadden ingepakt, sloegen ze op de vlucht. De dieven zijn nog altijd niet gepakt. En Hagenezen met weinig budget, die met kerst toch willen shinen... maar geen geld hebben voor de kapper of de schoonheidsspecialist, kunnen terecht op het ROC. De studenten... Doe daar hun haar, gezicht en nagels. En het allemaal gratis en voor niets. Uh, nou, verven. Grijs moet uh, weg. <laughs> maar ze doen dus altijd mooi. Vandaag is het gratis. Echt? Oh, wat, wat, ja, Dat wist ik niet. Nee. Oh, wat goed. <laughs> wat zou je hiervoor bij een gewone kapper betalen? Ik denk wel rond de 60 euro voor knippenveunen. En mijn dochter is ook net gekomen. Dus uh, twee voor de prijs van uh, niks. Het weer, het is bewolkt. Er valt hier en daar een klein buitje. In het westen van het land gaat de zon vanmiddag nog even schijnen. En het is behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar. Een graad of elf. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk vanochtend is de A5 dicht vanuit Amsterdam naar Hoofddorp bij knooppunt De Hoek. De politie doet nu onderzoek naar de toedracht van die aanrijding. Omrijden kan via Badhoevedorp over de A9 en de A4. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen vijf minuten vertraging bij knooppunt Badhoevedorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 sing me love songs, you hardly talk to me anymore, when I come through the door at the end of the day, I remember when, you couldn't wait to love me dit is weer live uit de studio aan de Tolweg in Zandvoort. ZFM, Lunchroom. Ja, dit is weer een gezellig programma, wordt het weer, hopelijk. Uh, ik ga de volgende, ga ik draaien. Ik ga natuurlijk eerst afkondigen welke er geweest zijn. You Don't Bring Me Flowers van Barbara Sizent en New Diamond. Juist, ik kan het even niet zien, want de zon staat erin. Maar goed, dat maakt niet uit... Dit zijn ze. En ik ga de Nederlandstalige voor u draaien. Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis vannacht. Het is al laat. Veel te laat. Wat het small more than Zachtjes in linkerhoor Maar je hoeft me niets te zeggen Want ieder woord dat verstoort Mijn lichaam heeft jouw vraag al lang gehoord Niemand hoeft dat uit te leggen Dus ik weet wat jij denkt Zonder dat we Van een liefde die lacht Nee, je hoeft niet naar huis van nacht Het leven gaat al veel te snel voorbij Dus blijf bij mij Nee, je hoeft niet naar huis Je bent nog mooier, zoveel mooier Dan ik ooit had gedacht we laten ons vallen, dieper, dieper vallen. Dit is het moment waarop ik het gewaar. Ik heb het opgelost, de Luxaflex dicht en geen zon meer in mijn scherm, zodat ik alles netjes kan lezen. En dan, zie ik, en dan kan ik lezen nu, samen doen, en dat is klaverjassen, een kaartje leggen. Troef, roem, jas en nel. Als u deze termen bekend voorkomt, dan heeft u het klaverjassen vast onder de knie. En het is elke woensdag, dus vanmiddag, kunt u bij Pluspunt Centrum aanschuiven aan een kaartje leggen. Aanmelden is fijn, maar aanwaaien mag natuurlijk ook. En het is elke woensdag van 1 tot half 4. In de grote zaal van Pluspunt Centrum. En de kosten zijn 3 euro, inclusief koffie, thee of limonade. Met wat lekkers. En u kan bellen naar 5740330. En het is dus half 2 tot half 4. En het is iedere week, ja, in Pluspunt. En ik ga door met een oudje, de Kelly Family. Ken u ze nog? I can't help myself.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 to be with you. Leuk plaatje, vind ik zelf altijd. Ik ga door met John Denver. Calypso. To sail on a dream, on a crystal clear Ja. Een beetje van dit en een beetje van dat. En dat was Vulcano. We gaan door naar ons eerste item. 3 in 1 1 1 1 1 1 1 1 groep uitgekozen. En 1 is 1 1 En 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 tot een eigen Nederpopgeluid. De band bestond oorspronkelijk van 1978 tot 1984. Doemaar had in die jaren vooral succes bij overwegend jeugdige fans, vooral jonge tienermeisjes. Vanaf een eerste ruï ruïne-reunie ruï in 2000 met een nieuwe album kwam Doemaar zo nu en dan bijeen voor concertreeksen. Na de matige ontvangst, debuut van Doe Maar uit 1979, nog zonder hen die Vrienden, haalden alle vier reguliere studioalbums de nummer 1 positie in de Nederlandse albumlijsten. In de loop der jaren haalden daarnaast acht verschillende samenalbums, drie live albums en een studioalbum met nieuwe versies de hitlijsten, waarvan de live album De Grote Orkest Symphonica in Rosso van 2012 ook weer op nummer 1 kwam. Hiermee is Doe Maar een van de succesvolste Nederlandstalige groepen. En ik heb gekozen voor u sinds een dag of twee. En smoorvliefd en Doris d. Veel plezier.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 Je Het is wel een beetje hard. op mijn benen. Als is o, lalala, lalala. ze is verdwenen. Ze is verdwenen. is Is ze eens van mij? Mannen bij de vleet, wachtend in een rij. die doet me toch geen reet, want ze kijkt naar mij. Liefde, oh liefde, waar was jij toch al die tijd? Want ze zegt, sneek ik voor zoete koek En mijn scherpe blik is ook al daar een zoek Het kan me niet schelen, zolang ze maar met me vrijt. Wel een beetje raar, 32 jaar This is for me. This is, this is for me.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 Ik, in, ik kan niet meer tot over mij. mijn hondensmol verliefd op jou. Veel te vrij, Tevrij, te moet vrij. ik met een meisje vrij. zoals jij. Veel te vrij, Tevrij, te je vrij. hebt niemand nodig je tot over zijn hondensmol verliefd op jou. Wow. Veel te hard tot over mijn oren smoor verliefd op jou. Oh, voel me rot, ik ga kapot. Ik lijkt wel zo tot over mijn oren smoor verliefd op jou. Veel te vrij. Wat moet ik met een meisje zoals jij?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 Ja, dat was Scott Mackenzie. San Francisco, dat was in de tijd van Woodstock. Ja, dat grote muziekfestival. Toneelvereniging Wim Hilderink speelt op 9 en 10 januari drie maal het stuk Een Bedevaart naar het Bonaire. Deze humorvolle klucht, geschreven door Maurits Keizer, wordt gespeeld onder de bezielende regie van Nelke van Koningsveld. De locatie is prachtig. Het gerenoveerde theater De Krocht. Ja, en het is vrijdag 9 januari. Die is helaas uitverkocht voor de mensen. En zaterdag 10 januari om kwart over acht. En nieuw in de middagvoorstelling op zaterdag 10 januari om kwart over twee. De zaal van Theater De Krocht aan de Grote Krocht 41... is 45 minuten voor aanvang open. Op 15 december is de kaartverkoop voor iedereen gestart. Reserveer uw kaart... A 10 euro via www.theaterdekrocht.nl En bent u donateur? Vul dan uw kortingscode in bij de online reserveringen. Ja, en we gaan door naar Simon Carfunkel. Sound of Silent. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.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 Het was Believe van Share. Pluspunt is op zoek naar een gastvrouwen of gastheren op oproepbasis. Je zorgt de koffie, thee, voor groepen meestal groter dan 10 personen. In de avond en ook overdag. Belangrijk is dat je BHV bezit. Mocht dit niet zo zijn, dan krijg je een cursus aangeboden door Pluspunt. Je staat in principe altijd met z'n tweeën mocht je worden opgeroepen voor de avond. Vrijwilligers krijgen bij Pluspunt jaarlijks uitnodigingen voor het VOV-feest, kerstborrel, lintjesregen en een kerstcadeau. Deskundigheidsbevordering en informatie en scholing over positieve gezondheid. Lijkt je het leuk om vrijwilliger te worden? Stuur dan een bericht naar Pauline En dat is p.honner, h-o-h-n-e-r, at pluspuntzandvoort.nl. En we gaan door met de birds. Eerlijk zeggen, ik had van de beurs een iets andere plaats verwacht. Maar goed, deze heb ik dan ook gedraaid. Op zondagmiddag 21 december presenteert de Zandvoortse kunstenaar en schrijver Sabrina Vermeulen haar eerste boek, De Levenskunstenaar. Onmerkelijke gebeurtenissen en alle van alle dag. Het boek bevat 61 korte verhalen die in de afgelopen 15 jaar zijn ontstaan. Stuk voor stuk geschreven vanuit verwondering, humor en een scherpe blik op de gewone leven. Ja... Even omhoog met de ding. De boekpresentatie is komende zondag in het jeugdhuis. En het is achter de dorpskerk, Kerk. de ingang, poststraat. Belangstellenden die bij de, bij de lancering willen zijn... kunnen voor 19 december melden naar sabrina@i-cu.com. Daarna ontvang je de bevestiging met alle tijden... Die dan inderdaad, uh, waar ze inderdaad de presentatie geeft. Jimane Dackson and Pia Sadora when the rain begins to fall. George Brel, geboren in 1929 en overleden in 1978... was een Belgische zanger, componist en tekstschrijver... die begin de jaren 60 uitgroeide tot een internationale beroemdheid. Na zijn afscheid van het podium in 1967... was hij enige tijd actief als filmacteur en regisseur. De in België, in Brussel wonende Brel... beschouwde zichzelf als Fransstalige Framing. Ik heb voor de gekozen Jacques Brel met... Ja, we kan het niet anders. Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam y a une femme qui chante les rêves qu'il a en. En large d'Amsterdam.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 Port d'Amsterdam Il y a des marins qui naissent Dans la chaleur épaisse Des longueurs océanes Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui mangent Sur des nappes trop blanches Des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents Croquer la fortune, a décroisser la lune, a bouffé des haubans, et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lèvent tout riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en repotant dans le port d'Amsterdam et à des marins.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 Dat was duidelijk een, een live optreden. Ja, ik ga het laatste liedje alweer draaien voor u... Voor, deze, voor dit eerste uur. Ik zie u graag terug naar het nieuws en de boodschappen. En dat is Fleetwood Mac. Need your love so bad.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 Cause I need your love so bad I need some lips to feel next to mine